Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden vrachtwagens met eten, drinken en medicijnen voor Gaza... staan al weken in Egypte te wachten. De vrachtwagenchauffeurs kunnen niet verder omdat de grensovergang buiten gebruik is sinds de Israëlische aanval op Rafah. Een van de chauffeurs zegt tegen persbureau Reuters dat hij er al een maand staat en dat zijn lading misschien aan het bederven is. Een andere grensovergang is wel open, maar hulporganisaties durven de spullen vaak niet te verspreiden omdat ze bang zijn voor aanvallen of berovingen. Het huis van een Rotterdamse wethouder heeft in brand gestaan en de politie gaat uit van brandstichting. Het gaat om Fauzi Achbar. Hij en zijn gezin waren op dat moment niet thuis. De schade aan het huis is zo groot dat hij voorlopig niet naar huis kan, schrijft het AD. Zijn partij Denk laat op social weten diep geschokt te zijn. Het wordt voor Defensie moeilijk om nieuwe gebieden te vinden... waar ze kunnen oefenen met laagvliegende helikopters. Op veel van die plekken zijn plannen om windmolens te bouwen... En dan kan het laag vliegen met een helikopter niet meer. Maar nieuwe locaties zijn hard nodig, zegt Defensie. De gebieden zijn nodig om onze vliegers de training te kunnen geven die noodzakelijk is. En we sturen mensen op pad uh, om echt hele moeilijke kust, kusten te, te kunnen klaren. Uh, ja, daar moeten moet ze wel heel goed getraind zijn. Voor zowel de oefenterreinen als windmolens geldt dat ze niet in bebouwd gebied kunnen zijn, maar ook niet in de buurt van beschermde natuur. En vliegtuigbouwer Boeing geeft toe dat ze te weinig hebben gedaan... aan de veiligheid van hun 737 MAX. Bij crashes van die toestellen in 2018 en 2019... kwamen in totaal bijna 350 mensen om het leven. Het bedrijf betaalde een miljardenboete... maar en beloofde iets te doen aan de veiligheid. Toch ging het de laatste tijd weer mis, zegt Ruben van Eg van onze economieredactie. Zoals een loslatend deurpaneel en een afgebroken wiel... Uh, en dus is de Amerikaanse justitie nog eens even goed gaan kijken in de zaak. En die concludeerde dat Boeing dus niet heeft gedaan wat toen was beloofd. Er komt daarom nog dik 240 miljoen dollar boete bij. Dan nog het weer. De rest van de dag is het op de meeste plekken droog. Later vanavond wordt het vanuit het westen wel wat bewolkter. Morgen volop zomer, droog, meer zon en 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere vielen nu op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Ook 10 minuten op onthoud op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend. 10 minuten op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. En de andere kant op bij, tussen Broek in Waterland en Volendam ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Van een Nederlandse band, Joris Split Dance, en de Message To My Girl. Welkom terug, het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met uh, Dolly Tempirik en Mima zelf en hij. Gezellig M met ze vieren. Met z'n vieren, we zijn er <laughs> tot uh, vijf uur. Ja. En, uh, wat ga je, nou, we hebben het er al een beetje over gehad. Ja. de Lossom met de pitreports. Ja. Gaan we straks contact mee, mee zoeken. En uh, die uh, kan altijd heel smakelijk vertellen over alle omstandigheden... Uh, rond de Formule 1 en andere kwalificaties. Dat uh, mag je niet missen. Nee, zeker niet. En hij zal natuurlijk ook gaan vertellen over zijn aanwezigheid volgende week in Zandvoort. En uh, ja, rond de klok van kwart voor vier uh, kwart voor vijf bedoel ik. Uh, gaan we kijken welk dier uh, zit te wachten op een, een nieuw baasje, vrouwtje, gezinnetje. Noem maar op. Het kan van alles wezen. In ieder geval, uh, hij kijkt al zo lief en smakelijk naar mij vanaf het scherm. Ja. Dus uh, ik hoop dat hij heel snel een uh, lekker huisje vindt. Ik wou bijna zeggen, dan heb je Donnie Tempierik. Maar uh, ja. <laughs> nee, he, je neemt hem niet in huis, he, toch? Nee, ik neem geen poes in huis. Nee, nee. Ik, heb ook, ik heb ook geen buiten, dus dat, dat is voor een kat vind ik dat niks. Een kat moet naar buiten kunnen. Het probleem is wat hij wat heeft. Ja, dan word je echt uh, gediscrimineerd als kat. Omdat hij zwart als is? Als je zwart bent, ja. Wordt hij dan gediscrimineerd? Ja, dan wordt moeilijk, uh, is hij moeilijk plaatsbaar. Ja, dat zeggen ze ook wel eens over zwarte honden. Hè? Die ja. zijn ook lastig. Uh... Klopt. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou ja, ja, slaat helemaal nergens op. Nee, we gaan het er ook niet meer over hebben voordat we dingen zeggen. Een kleur zeggen. is maar een kleur. Nou, zo is het. Het, het. Hij ziet er hartstikke stoer uit. Ik ga er straks alles over vertellen. Zeker. Mooie bruine ogen. en. Uh... Nee, groen. Oh, groen. Ja, knalgroene ogen, oh. jongen. Oh, prachtig. prachtig. Ja, nou ja, Donny, om half vijf, kwart voor vijf. Straks eventjes bij ja. dit programma. Speciaal voor AJ Vos. Hij woont tegenwoordig in Drenthe. Mm -hmm. Mijn ex collega met, ja. met de Je me me met plus rien,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 Tire, je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois tu sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matriste Laisse-moi partir à DC Pour garder le sourire je me disais qu'il a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai dit qu'on est pris pour sif Mais je veux dire juste pour la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 Meen je nooit wat? Waarom ben ik hier? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is Je aan de hand? Wat is de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de de Stop, ne réfléchis plus Me guis, stop, ne réfléchis plus Vas-y, parti sans mentir Sans me dire Qu'est-ce que je vais te dire Stop, ne réfléchis plus Me guis, stop, ne réfléchis plus Vas-y, Je me tire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 Uit de jaren tachtig, uh, Denise Williams. En let's hear it for the boys. CFM, Race Radio, pit Report, pit Report. Nou, dan mogen de boys weer. En, uh, en de girl ook uh, natuurlijk. Met uh, de Pit Report. Want we gaan naar Beverwijk. Het theater van de autosport is daar gelukkig nog eventjes. Een aantal maanden. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rendo. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, want uh, ja, volgend jaar uh, is het uh, theater uh, daar weg in Bevenwijk, hè? Uh, ja, uh, volgend jaar is het theater van de Autosport weg, weg. Maar ja, ik ben heel erg druk op zoek naar een heel mooie uh, boerderij met een uh, hele grote schuur. En dan maken we daar gewoon het theater van de Autosport. Dan gaan we er gewoon een hele grote man van maken, ja toch? Oh ja, nee, dat is helemaal goed. Grootschermen van de Formule 1 en dergelijke. Ja, gaan we grootschermen en dan gaan we allemaal oude klanten gewoon uitnodigen, kom lekker biertje halen. Ik weet, ik weet niet of ik daar nog autootjes verkoop, maar uh, biertjes zijn ze altijd welkom. Ja. Nou ja, ik, hoorde, ik zat vanmorgen weer uh, uiteraard uh, naar, je, naar je live uh, sessie vanaf de A9 te kijken, Rennel. Ja, ja ik, ik stond achter een Tesla. Heb je dat gezien? Het slechter kan niet worden. Ja, ja, klopt. En de tempo ook, he, gewoon daar op de A9. Ja, nee, gewoon nul. Dat, dat was ook helemaal niks. Nee, dat schoot helemaal niet op. Nou ja, er zijn ook mensen die varen en dan kom je voor een brug te, te staan. Het is gewoon niet anders. Ja, ja dat zei ja. je, Ja. En, uh, ja, okay. ja, vandaar uh, dat je dan uh, op een gegeven moment wel blij bent dat je uit Beverwijk weg bent, toch? Of niet? Nou, ze zeggen altijd dat dat een of ander dat, dat, dat, dat kanaal, op een of andere manier, die tunnel, dat lijkt of je in een ander land in gaat, maar het valt toch wel best mee, jongens. dus is uh, binnen, binnen uh, 15, 16 seconden ben je aan de andere kant van de wereld, dus het moet kunnen, toch? Dat is ook zo. Gewoon ja. even lekker naar Beverwijk gaan, we gaan, naar Beverwijk gaan. Helemaal geen probleem. Zeker weten. Nou, Rendel, nogmaals, goeiemiddag. De pitreport, ja. we doen hem uh, wekelijks. Ja. En we zitten nu midden in de kwalificatie, maar we hebben... Een, code code rood Ja ja, van de beste rijder van het veld die, die stond in de rimbak, meneer Perez. Nou, ik denk dat dat contract wel op c papier getekend gaat worden. Ik, denk, ik weet het niet hoor, maar uh, hij lag er weer af. Ja, een beetje, beetje dom. Uh, Kleine overstuurmomentje, dan kom je op dat uh, buiten de baan waar het nat is met sliks. Ja jongens, uh, ik weet hoe dat is. Kansloos, kansloos, kansloos met sliks uh, op een natte baan. Dan is het uh, gewoon, uh, ja, gewoon alle kanten opgaan. En hij ging even de rimbak in, maar ze gelijk vast. Ja, uh, weer zo'n mooi momentje dat ik denk, je hebt een tweejarig contract en je maakt er weer een puinhoop van. Ja, nou, nou kwam ik al de berichten tegen op uh, internet dat er een, een clausule in uh, zou staan dat... Uh als, als meneer Perez niet voldoende presteert... dat ze toch van het contract af kunnen, Red Bull? Ja, het is heel simpel. Een Formule 1-contract uh, is gewoon wc-papier. Klaar. Uh, ze kunnen er altijd ergens tussenuit. Uh, met iedereen. Uh, dus ik heb ook gezegd... de jongens maken contracten... en twee, drie, vier, vijfjarige contracten desnoods... maar... Daar staan zoveel clausules in en er wordt zoveel, eh, zeg maar, maar, maar, maar zinnetjes. Eh, dat, eh, ik zeg al, bij jongens, echt een toiletrol op het WC, dat heeft meer waarde dan dat hele contract in de Formule 1. Klaar. Ja, ja, dus, dat uh, is ook zo. Dat, dat, is, dat is gewoon zo. Dus eh, ja, wat Perez, ja, die druk is er wel heel erg op hoor. En als hij na de zomerstop echt niet gaat presteren, ja, dan zie ik hem volgend jaar toch wel verdwijnen bij Red Bull. Dan is het toch klaar. andere kant, hij neemt enorm veel geld mee hè. Dus het is ook niet zo dat hij bij Red Bull uh, zonder centjes komt. Uh, daar in Mexico zit toch heel veel geld. Mm -hmm. En hij heeft een paar van die hele rijke mensen achter zich staan. Ja, uh, als Red Bull daar door misschien een 20 miljoen uh, misloopt, dat zijn toch centjes, zullen we maar zeggen. Ja, hij is het bijna hey. vergelijkbaar met het uh, verhaal zeg maar een beetje? Hier, 40 miljoen, nou, dan wordt hier 40 miljoen geroepen. Nou, 40 want, uh, miljoen? Ja, ik heb die klanten die weten nog beter dan ik. Dus nee, ik, ik heb ze niet bij me vandaag. Dus, uh, nee, nee. Nou, dat is natuurlijk heel veel geld hè. Ja. Dat is natuurlijk enorm veel geld. Dus, uh, ja. Maar ja, als je zo dit soort dingen doet, dan nou ja, weer klaar. Het uh, pers is klaar. Maar er staat nu nog eventjes, hmm, ik weet niet waar die staat, uh, geloof ik of zo. Dus misschien voor deze sessie gaat hij nog net, uh, net mee. Als het uh, begint nu weer te regenen, zie ik. Uh, ja, donkere uh, wolken daar hoor. Jeetje. Ja, het begint al weer te zacht. Is regen, is het is te regenen. Het is allemaal op sliks. Dus ja, dit is wel lachen hoor. Dit, is wel, dit zijn van die kwalificaties dat je uiteindelijk niet weet wie op Po komt te staan. Nee, ja, en toch? dan uh, hebben we het toch weer een beetje over uh, verstappen weer. Wat ja. uh, dit is. Ja, maar op een of andere manier, jongens, ik moet zeggen, misschien ligt het aan de toen het vanmorgen regent, die Mercedes lopen erg hard. Dat betekent wel dat de Saussie niet zo heel erg stijf is. Dan gaat je auto erg hard. Nee, nee, nee, Het ligt eraan, er komt regen aan. Als je nu de beelden van boven kijkt, inderdaad, daar komt heel veel regen aan. Dat is een klein beetje. Dat is echt heel veel regen. Ja, dus ik verwacht wel niet een fattigval. De, de, de, dit keer niet. Nee, nee absoluut niet. Nee, dus, oké. Okay, uh, Helmoet uh, Marco die was er ook al lang niet meer uh, zeker van dat het wel goed nee. zou gaan. Dus, uh... en, en Max is natuurlijk een echt goede regenrijder. Maar als je auto het niet doet in de regen, ja, dan kan je nog zo goed zijn, dan houdt het gewoon op, hè. Ja. Dus uh, dat is altijd een beetje natuurlijk een heel. Uh, maar ja, zie je ziet het nu. Nu gaan ze nog qualificeren. Die regen komt eraan. Deze jongens houden sliks. Ben je nu te laat, gaat het regenen, hè? Jammer joh. Moe, euh, dan zit je er niet bij, dus iedereen is nu aan het trappen. Iedereen is aan het trappen. Ik ben heel benieuwd hoe dat ge, gaat verlopen verder. Ja, ja. Laten ja, we, nee, we, we weken in Oostenrijk, hè? Ja, over... oh, ongelooflijk, hè? Wat mooi. Ja, ik vond het wel wat hoor. Heel veel klanten zijn bij mij gaan zeggen Wat vond jij er dan van? ik vond het gewoon geweldig. we ze gaan eindelijk eens een keer niet een optochtje aan het rijden. Ze waren echt aan het klokken. Ja. ja en dan, dan gebeurt er shit. En dit was hele mooie shit. En ik vond het prachtige shit. Hij moest er echt voor vechten, hè, <laughs> Verstappen. Yo. Ja, nou ja. Op dat moment was Norris zakje gewoon echt veel, veel sneller. En dan heb ik wel zoiets Norris. Oh, ik weet wel dat je heel graag wilt. En hij had een paar van die dive-acties al. Maar dan moet je wel die rug bewaren om er voorbij te komen. En uh, je weet dat je gewoon tegenstander tegen je hebt. Die, die, die vervelende auto's zijn breed, maar dan zijn ze tien keer zo breed, dus zeker bij Verstappen. Ja, dan moet je je moment kiezen. En ik denk het moment wat hij net koos net even niet oké okay was. Maar ja, dat wordt uh, dat bij Regen. Ja, ik maar. Vind geweld, maar... Ik, ik vind het geweldig dat er dat toch een beetje fout gaat. Ja, daar heb ik iets uh, goed zo. Anderfam, we wisten natuurlijk eigenlijk al dat die straf van, uh, van Norris van die 5 uh, seconden eraan zou gaan komen. En dat ja. had ook bij Red Bull bekend uh, moeten zijn. En zou de Max ook kunnen inlichten van nou... Laat hem maar gaan, want hij heeft toch uh, vijf seconden naast zijn broek. Ja, maar Norris was wel echt serieus snel op dat moment. Dus uh, je, je rijdt op een gegeven moment misschien ook wel, als je dan echt in de goede flow komt, zomaar vijf seconden van niemand vandaan. En, uh, want Max had echt de pace niet. Gewoon totaal niet. Dus dan heb je wel zoiets van, ja, als je me voorbij had gelaten, dan probeer je te achterhangen. Het was niet gelukt. Dan is vijf seconden, lijkt, ja, het is heel veel in de formule 1. Maar het kan ook zomaar zijn dat het 5,1 is en dan win je hem toch uiteindelijk niet. Dus, nee. uh, nou. Ja, heel simpel. Max is heel duidelijk. Twee uh, bestaat niet. Eén bestaat alleen maar. Dus... Ja, dan knop je ervoor. En de vervechten, dat is wel mooi. En, ja, voor het publiek was dat natuurlijk fantastisch, Moe. Uh, eh, als ik daar natuurlijk nog gezeten had, ik er enorm van genoten. Het hoort er een beetje bij. En, uh, de, de, de, de, eindelijk, zeg ik dan, eindelijk wordt er een keer gereden. En dan krijg je natuurlijk de hele journalistieke wereld die eroverheen gaat. Ja. En die maakt gelijk van een hele grote vriendschap. We maken. Ze, kijk, het begint te regenen en de eerste gaat er, af, hè. Ja. Eerste gaat er al af. Ja, ja, ja klopt. Want ze is, is verstappen die er af gaat. Ja. Ja, ja, ja, ja dus uh, um, nee dus uh, de, de, het begint te regelen. Nu is het een beetje een uh, tombola in de Formule 1. Nee, maar die vriendschap tussen Nois en Maxi is er wel en uh, ze hebben het uitgepraat klaar over. Ja, de pers, uh, pers wilde anders. Hè? Die wilde een beetje spektakel ervan maken, ja. maar het is niet gelukt. Nee, is niet gelukt. Nee, gelukkig. Maar het wordt nu wel uh, spannend hoor jongens, want... Uh... Het gaat er nu regenen, hè? Op je snikjes ga je daar niet meer redden. Dat is klaar. Nee, Piastri op 1, Norris 2, Hulkenberg 3. Ja. Hemelt 4. En waar ja, staat Verstappen ja. dan? Even kijken. Op 11, ja, 11. Ja, Verstappen 11, maar Sainz, hè jongens, op 16. Ja, ook dat toch. Ja. Seens op 16. Ja. En uh, Sainz nu op 17. Ja, ik weet niet, maar ja, hij komt nu op vind ze of is dat er Jeetje. ongelooflijk. Nee, kijk, Leclerc, het verbetert zich niet. Nee. Heel spannend, heel spannend dit. Zeker, ja, nee, we, ja, we, we hebben nog, regen, hè? nog twee ja, minuten. Twee minuten nog, uh, Rendel. Ja, dit is rommel. Dus, ja. uh, ik weet niet of je zoveel tijd voor met, maar een uh, ja. beetje anders volgende week, hè, jongens, vanaf het circuit. Ja, ja, ja, voordat we daarover gaan beginnen, wil ik één klein dingetje nog. We hebben een zo, zogenaamde filmdag, hebben we dinsdag op uh, Silverstone. En uh, wie zetten ze dan in de Red Bull-auto? Liam Lawson. Ja. Is dat een voorteken voor uh, Perez? Ik hoop het. Ik vind het belangrijk dat die Liam geen, uh, geen kans krijgt. Tot ja. Toe, ja. Dus... Uh... Uh, zo, jongens, ik weet even jullie de beelden zien, maar je verstaat versnappig... ja. Serieus, hard af, hè. Ja. Nou, nou, nou. Ja, ja, ja. Dat was gewoon klaar. Uh, nee, maar um, uh, ja, ik hoop het. Ik hoop dat die jongen een kans gaat krijgen. Uh, we, we hebben nu gezien, hè, die binnen okay. mag ook rijden, hè, volgend jaar. Ja. Dus uh, die gaat natuurlijk naar Haas, toch? Ja, mooi hoor. Leuk. Ja, top. Top. En ja, daar zitten we eigenlijk nog een beetje op uh, Kimi Antonelli te wachten, natuurlijk, dat die ook een plekje gaat krijgen. Laat die oude guy er maar eens een beetje op, mieter. Laat er even lekker jeugd erin gooien. Krijgen wel leuke wedstrijden. Ja, toch? Zeker, zeker weten. Ja, jonge honden, die uh, doen het altijd goed uh, onderling. Ja, gewoon geweldig. Dan krijgen we een beetje GP2-formule 1. Dat is helemaal mooi. dat gebeurt er tenminste wat. Ja, ja, ja. Zeker weten, Renald. Nou, hey, je, je, je kaart hem zelf al aan. Uh, volgende week natuurlijk, hè. Op ja. Zandvoort een geweldig uh, summer Festival. Wat is er toch een mooi dorp, hè, Zandvoort. Die hebben net de historische Campri gehad, ja, en dan krijg je daarna krijg je de Zandvoort Summer Trophy. Nou, jongens, ik ga, ik, ik durf het gewoon ook gewoon echt uit te, te spreken. Ik denk dat dit nog mooier gaat worden als de historische Campri. En uh, <laughs> niet omdat wij daar zijn, de nou, zijn met onze serie, maar ik heb het programma gezien. Ja. Ah, die wordt echt serieus, leuke autosportbedrijven dadelijk. Dus uh, ja, uh, iedereen, iedereen gewoon, iedereen gewoon ook, klaar. <laughs> ja, ja, ja. En voor de prijs hoef je niet te doen, hè. 7,50 euro. Je had uh, maar gewoon ah. in de kroeg. Nou, dat is inderdaad niet veel geld voor er binnen euro te komen. 7,50 euro. Geweldig. En dan maak je een onwijs mooi weekend mee hier op Zandvoort. Ja, dat zijn echt, oude, echt oude, uh, ja, ik zeg, oude, oude, oude prijzen bijna, hoewel, ik ga je wat vertellen. Ik had vanmorgen een poster gevonden uit 1975 van de internationale uh, Noordzee Cup op het circuitpark van Zandvoort. Maar daar kost een kaartje, uh, ga even zitten hoor, nou, dat doe je al, op zondag de tribune 20 uh, gulden. Yo. En een buitencircuit, 15 gulden. Wat een dat geld. Was Wat? Echt, dat was echt voor die tijd echt serieus duur, hè? Ja. Maar dat moest ook wel, want de meeste glipten dan binnen. Ja. Dat uh, kon toen nog. Dat kon toen nog. Dat <laughs> kon hek, <top> hek. <laughs> ja. Wie zei dat niet, hè? Bij ja, dan Dus ja, dan de rest het... moest er voor, de, voor dokken. Ja, ja, weet je. Door Tunnel Ja, precies. dan bij ja, het, precies. de, de perrogeer ja. pe over het pe hek. Ja, precies. En, en, en, en je, je was jong, je, je kon heel hard honden heel daar, daar. Ja, zeker weten, zeker weten. Of je ging bij uh, de Keesumstraat daar uh, ja, naar binnen en met, een, uh, met een hondenriempje. En dan liep je ja, zo ja, zogenaamd ja, je ja. hond uit te laten. Ja, ja. Ik heb de ik ook nog geprobeerd, maar dat lukte nooit. Nee, oh. Nee. Ja, je had vroeger ook altijd van die duivenmelkers daar uh, in het uh, binnenterrein, ja. Die al ja. uh, die duivenhokken hadden. Ja. En uh, ik, uh, ik zat toen ook in de duiven. Dus uh, ik uh, was uh, bevriend. Duiven, uh, op hoofd. En dan, uh, en dan uh, zei ik gewoon dat ik naar mijn duiven toe moest. Ja, mijn uh, duif naar brengen. Waar, waar, sta, waar staat je hok dan? Nou, dat vertelde ik. En dat, uh, ze ja. wisten dat dat uh, klopte. Ja. Dus toen kwam ik ook uh, gewoon binnen. Ja, ja, ja. ja, ja. En heb je ons nooit verteld. Weet je hoeveel moeite we moesten doen via Tunnel Dat moet je niet weten. <laughs> ja, Tunnel -oost, daar hebben we het over. Ik ook, ja, in, ja, ja. ik ook vaak. Ja. Ja, ja, <laughs> nee, ja, ja, deze. heerlijk. Tegenwoordig kan, kan niks meer, dat maakt ook niet uit. Maar, maar ja, dan 7, 8, is het 5, ook weer een stuk. Dan betalen we weer een stuk minder, dat zie je maar. Ja, ja, ja maar, maar ja, ik zat te kijken op die poster. 75 was 20 euro, was echt heel veel geld. Ja, heel veel geld. Wel een hele mooie echt poster veel trouwens, veel. groot ook hè, die poster. Ja, de, de, de, de, de heel groot, ik heb heel veel oude posters, met de zolder opgeruimd, we zijn heel veel oude posters, eh, heel veel van ook aan het opruimen hier. Allemaal originele posters uit de jaren 70 wow. Ja jongens, dat gaat vanaf een tientje tot twintig euro, en op uh, dat hele mooie oude papier van vroeger. Het mm. moet allemaal weg, en als ik ga stoppen, ik ga het allemaal niet meelopen als je gaat niet gebeuren. oh jee, eh? ja. Dus heb je ook nog, uh, dat is populair natuurlijk, de oude Formule 1 posters uit die tijd? We hebben we ook allemaal nog. Die hele die mooie vroeger in het bushopje stonden. Hè, van uh, 73 en 75 en 74. Oh wow. Posters. Dat waren echt een mooie tekeningen jongens. Het ja. Ja. is radio, we hebben geen tv hier. Maar dat waren nog echt uh, door uh, Michael Turner getekende posters. Daar. Dat was ja. een, een kunst op werk op zich. Ja als dat mensen praktisch. er nieuwsgierig naar zijn. Moeten ze gewoon maar even bij je langskomen. Vind ja, je, je ook, dan je ook niet Rendel? Bij komen. Ik bedoel het is 20 <laughs> minuutjes rijden. Daar hoef je het niet voor te laten. En dan heb je een hele mooie originele poster. Een originele poster, Wat? ja. Geen lucho of niks. Ja, dat is de uh, punt. niet nadrukken, gewoon Na, echt originele posters. Ja, tegenwoordig heb je zoveel van die neppers, noem ik ze maar ja, even. Ja, is ja misschien ja. een beetje. Maar ja, dan denken mensen dat ze een echte poster hebben. En dan zeg ik uh, bijvoorbeeld, ik heb de echte van uh, 1969 uh, thuis, hangen. Maar die, ja. die is inmiddels ook een paar honderd euro waard, trouwens. Ja, nou ja, dat is heel simpel. Echte oude Campri posters uh, zijn gewoon heel veel geld waard. We hebben hier echt nog, ik heb hier nog hele grote hangen. 47. 7. Dat zijn van die posters die vroeger in die bushokjes ringen. Ja. Ja, gooi je zoiets op ebay, uh, gewoon uh, internationale web, dan doen die dingen inderdaad 400, 500 euro. Ja, maar een duplicaatje kost dan 15 euro of zo, ja, weet je wel. Ja, dat is een, uh, ook even leuker. <laughs> maar ja. het is niet origineel. <laughs> Nee, wij houden van origineel. En volgende week is het allemaal origineel. En uh, ga jij nou wel of uh, ga je nou niet uh, race zelf volgende week? Nou, uh, mijn auto is helemaal klaar. Die is van de week helemaal klaargekomen. Uh, na anderhalf jaar aan het sleutel geweest zijn. Omdat ik natuurlijk geen talent meer had in Assen. Uh, heel simpel, uh, die is klaar. Maar een vriend van mij, Patrick Andriessen, gaat daar sowieso de vrijdag en de zaterdag in rijden. En als ik het niet te druk heb, want ik moet uh, ja, de drie racen is meer dan 120 kleine kinderen. Moet ik... Uh, uh, Waar ze kunnen plassen en poepen en pissen, zeg maar, het hele verhaal. Um, als ik weer een beetje rust in mijn kop heb op de zondag, ga ik uh, zondagmiddag uh, stap ik zelf achter de deur. Dus, Wauw, uh, dat is leuk, toch? Weer ja. uh, eens even race, hè? Ja, het moet even gereisd worden, want dat, uh, dat lichaam van mij heeft dat uh, te lang niet gedaan. Dus we moeten wel even, we moeten eens even serieus kopie op nul. En, uh, verstand, nou, verstand niet, maar wel kopje op nul en gewoon even lekker rondjes rijden daar op Zandvoort. Maar ja. waarom moet jij nou voor die kinderen zorgen, Rendel? Nou ja, ik doe de organisatie natuurlijk van de jong Time Betulica Challenge. En ik zou oh. even vertellen, op het moment dat uh, coureurs een helm op hun hoofd hebben, ja. weten ze niet eens hoe ze zelf heten. Dus uh, je hebt nogal wat te regelen daar allemaal, uh, maar qua inschrijving, uh, zorgen ja. dat ze op tijd, op de opstelplaats staan. Uh, we geven de bekertjes natuurlijk weg. We hebben de meest mooie bekers van JP Hart altijd bij ons. Ja. De, in, de, in de wereld is, zijn dat nu al bekers die iedereen wil hebben. Dus dat is, uh, we gaan echt voor rijden. En ja, als er vragen zijn, problemen zijn... Uh, ja, moet je, je allemaal je opvangen. Allemaal, ja. Vangen wij allemaal op. En uh, kijk, ja. zeker met buitenlanders die... We hebben ze uit Nieuw-Zeeland zelfs volgende week erbij. Als hij hier problemen heeft, ja, dan moet dat gewoon opgelost worden klaar. En dan ja. hoor het ook. Daar, daar ben ik oh, okay. Daar regel uh, ik de serie voor. Maar ja, en ik heb, in het verleden heb ik wel dit gedaan en uh, zelf rijden. Maar dan zit je op Spaaf ook op zelfdrek stuk. En dan gaat je telefoon in je broekzak en dan wil je opnemen. Ja, meestal zijn wij dat dan, hè? <laughs> ja. ja. Oh, dat is ook, dat is ook dat zo, is, zo vaak gebeurd. Dan ben, ben ik op tien over vier ben ik gestart. En uh, <laughs> kwart over vier bellen jullie. Ja, ja, ja, ja toch? Ja, ja, ja. Altijd hetzelfde, joh. Ja, altijd hetzelfde. Rendel, je, je hebt geschreven op de, op de website van, uh, van het circuit. Uh, althans kwam ik op de Su Sandford ja. Summer Trophy uh, uit, .nl. Ja. En uh, daarop heb jij geschreven. Uh, natuurlijk laat je de persoon voor je niet winnen op het circuit. <hums> maar dat is alleen omdat hij of zij dan de biertjes betaalt in de avond. Ja. Het is heel simpel. Als jij achter iemand aanjaagt en je bent er voorbij, dan gaat diegene achter je gaat een biertje betalen. Oh, dat is zo. Nou heb ik hem door. Je wil er altijd voorbij. <laughs> <laughs> nou nou snappen <laughs> en we, en we hem. We hebben zaterdagavond op het circuit een hele grote barbecue party. Yeah. En uh, ik vertel je, ik ga geen biertje betalen. <laughs> Ze zijn gewaarschuwd. Ja. Ze zijn gewaarschuwd. Rendel is back. Rendel is back. Ja. Nou mooi hè. Rendel Nou volgende week iedereen naar het circuit. Be ja. there. Yes. Die er, wat ook leuk, bij ons gaat rijden, en dat zegt er misschien heel veel mensen niet, maar heel veel mensen ook wel, met een hele dikke vette honden Commodore uit Engeland, Abby Eaton. En Abby Eaton, die kennen de meeste mensen wel, dat is die hele leuke meid die bij Top Gear uh, ook wel de stick gespeeld heeft en uh, later bij ook het nieuwe programma. Op die ons daar uh, ook van alles met autosport doet en het heel gebeuren. En die komt ook naar Zandvoort. Ontzettend leuk om Nou! Een, oh, wow. er is een uh, celebrity in Engeland. Hier kennen misschien de mensen haar, maar ze is daar echt. Kan ze niet over straat lopen. Dus ja, de, die komt uh, ook bij ons racen met een hele dikke Holden Commodore. En die komt helemaal uit Australië. Dus, zo, zo, zo. Wat feestje. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, mooi uh, weekend, volgend weekend. Wij gaan gewoon op, op zaterdag klaar. weer uh, proberen jou te bereiken dan, ja uh, ja dat ah, ik, zou, ik zou even kijken, want zitten we dan, ik heb net het tijdschema hier, zaterdag straks kwart over vier. Wat ben ik dan aan het doen, want anders weet ik nou, als het ook allemaal niet meer. Uh, nee, jongens, dat gaat allemaal goed komen, want ik ben om uh, twee uur zaterdag binnen klaar. dus oh. ik ben altijd jullie. Nou, mooi. Eh? Ja? Gezellig, tot uh, volgende <laughs> week, Renel. En nou. uh, hoe is het met de kwalificatie trouwens, tot slot? Oh, uh, ze staan allemaal... Mijn... Ze moeten allemaal weer naar buiten. We gaan met de twee Q2 beginnen. Q2, oké. Okay. Ik ben Q2. helemaal niet. Wie is afgevallen, weet jij dat? Uh, uh, nee. nee, want ik zit met jullie te klisten. Ja, ik ben, ik ben hem ook kwijt, uh, zeg maar. Dus, Hij uh, nou, ja. hey, ma hey, maakt niet uit wie dat geval zijn. Ze zijn te langzaam klaar. Zeker. Uh, <laughs> ja? We vertellen het zo meteen nog wel even. Dankjewel, hè. Tot volgende week. Oké. Okay. Uh, okay. hey, fijn hoi. weekend volgende week, hè. Komt ja. goed. En nu Doe. ook. Fijn weekend. Dag. Hoi, hoi. Dag, Rendo. There are shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know. You've always shared my deepest thoughts, you follow. when they As far as my eyes can see Ja, yeah, Alan Parsons uh, Project en uh, Old and, uh, Wise. Nou, Fred, hij is er uh, gelukkig uh, weer uh, zo dadelijk, uh, Entertainment for you. Maar uh, je had net uh, de hele tijd de kriebel. Ben je allergisch voor katten, Dolly? Nee joh, ik loop... Uh, oh, ik moet even het ding op. Maken. Ja, zet het ding even nee, op. Ik, ik was even aan de knuffel met Fred. Oh ja. Ik heb al ruim een jaar... Heb ik, uh, niet geknuffeld met Ik dacht niet geknuffeld. Uh, nee, dat is uh, langer uh, geleden geweest. <laughs> ja, ja. Vorige nou ja, maand dacht... nog één keer en uh, dan gaan we ineens uh, een jaar of drie terug Ja of drie terug, oké. Okay. Ja. Maar, maar uh, nou, werk, werk aan de winkel, hè? Uh, Wat zeg je? Werk aan de winkel. Werk, aan de, werk aan de winkel? Waar? Ja, voor jou. Voor mij? Ja. zo even, even lekker knuffelen. Oh, dat is toch geen werk? Dat is hobby. <laughs> dat is hobby. <laughs> wij, wij zijn amateurs. we zijn liefhebbers. <laughs> Oké, okay, nou, dier van de week, Donnie. Ja, dier van de... Oh ja, dier van de week. Nou, kijk, Fred komt binnen. Ik ben helemaal verslag zeg. Ik ben helemaal van mijn kater af. Want uh, we hebben kater Donnie... Die uh, zit in het Kennemer uh, te wachten. En weet je, het is een hele stoere kater. Hij is pikkie zwart. Wat mag je dat nog zeggen eigenlijk? Ja, hè? Ja. En um, prachtige groene ogen en uh, een schitterend gebitje. En het is een gezellige kater. Hij is negen jaar oud. Hij is gek op aandacht. Zit heel graag op schoot. En uh, ja, als hij geen zin meer heeft om op schoot te zitten... gaat hij zelf gewoon lekker de andere kant op. Dat bepaalt hij allemaal zelf. Het is gewoon een vent die goed weet wat hij wil. En heel lang stilzitten is niet helemaal zijn ding. Hij gaat lekker graag op onderzoek uit. En dat vindt hij heel leuk. Vooral als uh, buiten vogeltjes fluiten. En dan kan hij uren naar kijken. Maar wel veilig in zijn eigen tuintje. Hij is niet zo'n heel sociaal dier naar andere dieren. Mensen vindt hij hartstikke leuk. Maar vier voetes, dat hoeft zo niet voor hem. En um, ja, nou ja, een afgesloten tuin of een groot dakterras zou ook nog kunnen. Dat is wat hij zoekt. Uh, contact met andere katten heeft hij namelijk geen behoefte aan. Het is misschien ook niet zo leuk voor ze, want het is, uh, als we het zo mogen zeggen, echt een zware jongen. Mm. Hij is heel gespierd. En uh, ja, hij, hij wil geen ruzie maken en met een eigen tuintje heb je dat probleem dus niet. Iedereen is trouwens gek op hem. Ze vinden hem superleuk en hij vermaakt zich echt wel. Maar hij zoekt toch naar een eigen plekje. Nou, heb je dat, weet dan dat het een uh, Europese korthaar is. Een zwart van kleur. Het is een mannetje, dus een katertje. Hij is geboren op 1 januari 2015. Hij kan bij kinderen vanaf 12 jaar. Uh, liever niet bij soortgenoten, liever niet bij honden, liever niet bij katten. Hij heeft uh, geen speciale zorg nodig. Is gecastreerd. Moet wel af en toe naar buiten kunnen. En hij wordt graag aangehaald. Maar het is geen boerderijkat. En hij is hartstikke beschikbaar bij het dierentehuis uh, Kennemerland. Nou. Als je een kater uh, wil hebben, dan uh, moet je even naar het dieren thuis Ja, gaan. of vanavond lekker doordrinken. Dat dan kan dan ook naar nou de ook voetbalwedstrijd. He. Maar dan, die, die, die heb je dan maar voor één dag. Ja, dat is waar. En deze blijft uh, lekker bij je op Donnie schoot zitten. Donnie blijft lekker uh, een jaar of tien uh, lekker bij je. Nou ja, mooi. Keselstraat 5. Daar vind je Donnie en de andere Dus ja. <laughs> spreek ik wel <me> ook. <laughs> De Donnie en de andere leuke dieren in het Kennemer Dierenhuis En heel veel katten, de heer of the cat, dat is het ook daar bij het Kennemer Dierenhuis.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 in the year of the we draaien hem even speciaal voor Donny, het dier van deze week. En de zwarte kater is uh, terug te vinden in het Kernenme Dieren thuis aan de Kees op straat nummer 5. Net hadden we het trouwens bij die pitreport, uh, Dolly hadden we het uh, nog over uh, ja, dat ik dan als soort van duivenmelker. Uh, naar binnen glipte op, ja. het, op het binnencircuit. Ja, omdat nou, je een duiventilletje had. Ja, nou, nou krijg je toch een bericht binnen van het ongehaald uh, Ja, over ja. duiven gesproken. Daar heeft een man op 22 juni ja. op een vol terras bij een café in uh, Haarlem heeft hij een uh, duif gegrepen en die daar ter plekke onthoofd. Echt, gadverdamme. Echt waar? Echt waar? En, uh, oh. en, en deze man, uh, ja, iedereen uh, vluchtte van het terras. Ja, dat is toch een Walgend en gillend uh, ging, ging iedereen van het uh, terras af. En uh, bij, uh, bij het nazoeken van uh, wie die man nou was... Ja. Uh, kwamen ze erachter dat die man... Vrijwilliger was En ook voorzitter van de stichting Knuffeldier. Oh fijn. En Knuffeldier die brengt bij zorgcentra een bezoek in heel Nederland. En daar laat ze demente bewoners kennis maken en knuffelen met dieren. Zoals honden, poezen, knaagdieren en zelfs duiven. Je mag Fred ook wel even waarschuwen, want die knuffelt ook nog wel eens met iemand. <lacht> ja. ja. <lacht> Voordat je weet dat je je kop er dan vet. Eraf. Kop eraf. Nou. Kwaar ermee. De kop is eraf. Uh, ah, nee, we lachen, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk bericht. Het is verschrikkelijk. Nou, we wilden toch even aandacht aan uh, besteden. Ja. Wat een raar verhaal. Die man heeft een half jaar terrasverwoord bij het café gekregen. Ja, dat begrijp ik. heeft uh, de, een getuige, een vrouw, die heeft nog een uh, mail gestuurd nu naar de stichting Knuffeldier... om actie ja, te niet. ondernemen. Ja. En, en ze mogen ze vrouwen ook wel waarschuwen. Nou ah, ja. Ze, ze, <lacht> die duif die kan je in ieder geval knuffelen... zonder dat die wegvliegt in ieder geval. Dus dat scheelt. Ja, nou, dat is ook <lacht> zo. hè dus, uh, nou, god. Ja, <laughs> collega Charles, pas op, hè, als je op het terrasje gaat zitten. Ja, ja. Die heet daarvoor, ja, daarom, daarom. Daarom. daarvoor. Charles, je bent gewaarschuwd bij deze... Hé, hey Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben blij, uh, blij dat je er weer bij bent. Ja. ja Vorige week heb je ja, natuurlijk even rust genomen. Hè. Je had een druk ja, weekend ik daarvoor. Uh, je dacht uh, even bijkomen. Even uh, nou ja, het land uit. Hè. Ja, ja. Het land ontvlucht. Ja, even, eventjes het land ontvlucht. Nou ja, terecht. Al die, uh, al die regen hier. Waar was je? Waar was je, waar was <laughs> nou, je? Ik was een uh, klein stukje verder in uh, Brugge. Oké. Okay. Oh, dat oh, is mooi. Uh, Wel onze ja. suikerburen is het altijd ja, gezellig. Regende ja, het en, daar niet? Uh, daar regende het niet. Uh. Oh. is een uh, heb 20, droog 22, 22 ja. graden, ja. Heerlijk. Ja. Lek, ja. Lekker pietje oh. erbij. en uh, ja, lekker, uh, uh, Een beetje rond shoppen. Uh, ja. Heeft Brugge ook ja. een speciaal biertje te Jazeker, dan heb je brouwerijen. Ja, ja, ja. En dat is mooi. Dan ga je zo'n. Zo uh, heb jij dat gedaan? Zo'n proeverij doen. In die, in die uh, brouwerij. Nee, en dan, ik heb dan zit je dat lekker gedaan. allemaal te drinken. En dan ga je daarna ga je een boottocht maken. En dan vaar je langs die brouwerij. En dan hoor je dus de reislijsters zeggen. Dat het bier gemaakt wordt uit de gracht. Die dacht, wat heb je net zitten drinken? Ja, en dan spring je bijna overboord uh, met een hoop bier. Ja, op. Je, hebt, uh, je, hebt de, je hebt de brugse zot, hè? Hey. Oh ja. Dat is, zot. Oh, dat is Oh, wat leuk. Eh... Dus uh, die was ook zot? Ja, die is uh, behoorlijk zot. Ja? <laughs> zeker. <laughs> nou ja, Fred. Uh, als, je, als, je, als je er genoeg op hebt, dan word je even zot. Genoeg gebabbeld, <laughs> want vanavond moeten de mensen ook weer allemaal ja, ja, ja. natuurlijk. En eh, grote terrassen en uh, grote schermen. Ook op het gashuisplein uh, wordt zo'n scherm neergegooid. Ja. En uh, ja, kan je lekker niet om negen uur van het... Ik las het, dat die uh, voetbal kakstrak is. Kakstrak. Ik weet niet wat ik bijvoorbeeld nee. Maar zo werd het wel omschreven. Een kakstrak scherm. Een kakstrak ja, uh, scherm. Oftewel of een mooi, uh, mooi strakscherm. Mooi beeld. Ja. ja. <laughs> ja mooi belt. Nou ja. Zometeen na vijf uur heb je ook eindelijk mooi beeld. Uh, want dan komt uh, Fred uh, weer in beeld. Op streepje live heb ik het dan over wat. Uh, Jij bent er weer met Entertainment View. Wat ga je de vanmiddag allemaal doen? Ja. Ik zit even te kijken of ik de goede vorm heb. Ja. Uh, we gaan eventjes wachten op uh, Frenkie. Die uh, komt hier in de studio en uh, die komt zijn nieuwe single promoten. Ik slaap niet. En daarna gaan we ook nog eventjes bellen met uh, Ancora. Dus de groep Ancora. Uh, en die hebben een nieuwe nummer. Uh, speel nog een keertje. Nou ja, Piano Man. Hey, je kent het wel, Billy zowel. Ja, ja, ja, maar dan in het Nederlands. Maar dan in het Nederlands. Ja. Uh, en we gaan ook nog eventjes bellen met Marco Schouten over zijn nieuwe single Ik ben Vrij. En we gaan nog eventjes naar Spang over zijn nieuwe single. En hebben we het over Moppie. Hé, hey, oké. Okay, nou, een mooie uitzending weer, Fred. Ja, toch? Ja, en nog oh. ruimte ook voor de verzoekplaat heb je vast. Verzoekplaatjes, ja. dan kunnen ze, kunnen ze altijd nog eventjes naar zfmartiesten.nl. Dus zfmartiesten.nl. Even een formuliertje invullen. formuliertje invullen, dan komt hij bij mij terecht. En dan... Gaan we die lekker draaien in twee uur. Mooi man. Maak er een mooie uitzending van uh, zometeen. Gaan we doen. Wij gaan lekker luisteren, toch Dolly? Ja. Zo vlak voor de voetbalwedstrijd. Is er om uh, 16 ook uh, nog een uh, voetbalwedstrijd? Ja, ja dat, uh, volgens mij wel. Als Ja, oh, is wel. Wie, ja, wie. Ja, ja. Wie, wie hebben we dan op het uh, programma staan? Uh, ik denk Oostenrijk. Uh, uh, dat ja, zou ja. Oostenrijk uh, tegen, uh, ge dat uh, uh, tegen, geen idee. Dat uh, zou tegen, geen idee. Nee, we, uh, we, we uh, hebben Engeland tegen Zwitserland, hebben we. Oh, engeland zwitserland oké, okay. ja. oké. Okay. Dus om 6 uur engeland zwitserland en dan 9 uur, dan, uh, en dan zijn dan wij die, de beurt. Dan zijn die twee winnaars van vandaag, die gaan dan straks tegen elkaar in de halve finale. Vast. Dus het kan Engeland-Nederland worden. Hè? Ja, dat zou uh, ja. heel goed mogelijk kunnen zijn. Ja. Ja. Als, uh... Oeh, dat wordt uh, heavy shit man. Maar ja, dan moeten ze wel uh, moeten winnen. Moeten ze wel winnen, ja. ja, alle twee. Zeker weten. Nou, maar ja, het uh, wordt weer spannend. Uh, dat wordt zeker spannend. Uh, straks om negen uur, dan gaat dat gebeuren natuurlijk, hè? de oranje mars uh, daar naartoe van links naar rechts. Heerlijk. En uh, hè? we zijn er weer bij en dat is prima natuurlijk.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 Ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt de volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen. Niemand alleen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hongria. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot ons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 we zijn er weer bijen, en, dat is prima. en Wij zijn er klaar voor toch? Feestje vanavond tegen Turkije, wat denken jullie daarvan? Even een poeltje. Ik, ik ga niet tuteren. Niet tuteren, nee. Dus <hijf2> <hijf2> ik niet blij. Nederland, Nederland wint. Hoeveel? Ik denk dat het toch kilo-kilo wordt. Ik denk, uh, gezien ze toch wel fanatiek zijn, natuurlijk, uh, 3-2. 3-2. Nou, dat zou op zich een mooie stand zijn. Dan krijg je een mooie pot. Ja, ja, We krijgen een hele mooie pot als uh, dat uh, de stand wordt. Ik uh, zeg, uh, ja, nou ja ik ben uh, ja, nog, uh, nog iets uh, enger. Ik uh, denk 2-2. Uh, gelijk. Ja, en dan, en, en, en dan uh, strafschoppen oh. en dat Nederland dan wint. Dat, uh, en jij Donnie? ik Ik heb geen flauw idee. De bal is rond, jongen. Je weet het niet. Nou, okay. Je weet het niet. Nou, ja. en, en het ligt er dan. Wat gebeurt er gaandeweg? Wie krijgt de grootste trap tegen zijn schenen? Uh, ja, wie krijgt, je krijgt wel de rode kaart? En de... Ja, precies. Ja. Je weet We, het Wel niet, of geen de paai die meespelt. Dat ik, ik, is ook ik, toch ja, een ja, punt. Ja, ja een nog erop. Ja, dat uh, is bijvoorbeeld is zo'n factor. Ja, op, op Facebook <laughs> zie je mooie, uh, mooie foto's. Hè? Met een ja, ja, ja, een ja, de paaien doel ja, ja, ja. aangepast. Ja, ja. Zo groot <laughs> als het hele veld. Ja, handenvraag.